Op de politie school waren nog twee explosies in de stad. Daarbij vielen bij elkaar 25 doden en meer dan 200 gewonden. Ook braken er vannacht gevechten uit waarbij een medewerker van de NAVO is gedood. In Mali is een eind gemaakt aan de bezetting van een hotel. Franse en Malinese militairen hebben vier mensen bevrijd die in het hotel werden gegijzeld. Ook zijn er enkele lichamen gevonden.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 Er staan files op de A1 richting Amsterdam na een ongeluk bij Knoop het Moudenberg. 5 kilometer, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen. 9 kilometer na een ongeluk. Daar is de rijbaan afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Dordrecht. De andere kant op op de A27 richting Breda bij Werkendam. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 mm -hmm. to sun. Freedom. Je m'arrête conutile culot mon qui désespère pourquoi de santi madras qui faut qui désespère je voulais comme ouvert des amis pour parler de leur ben de leur je veux qu'il nous dit des infos qui ne divise pas changer seven seconds away just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 Is Africa? Sami Namina eh. Waka waka eh. Sami Namina Saka dewa. This time for Africa. Africa. Pick Because...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 I let myself evoke <laughs> 9 is som zee. Stasera, dolce amica mia, io sto pensando a te. A te, che forse stai sentendomi. Sul sul di un un tramonto morgen, non foschi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 e in ogni senso lascio rappiegua di e che non so riempire sul davanzale di un tramonto gridano foschi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 Da manzale di un tramonto scendono foschini Don't care where you High. Surrounded by the stars, and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorting up thick so that lives get blurry. And at night, in night's your paws, or oh, we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. The night we go party like a DJ. Younger free, staying this the one, on my PK shit. The moon is the light, the sky's is the ceiling. low is the bass, and the high is the filling. The world is a club, pulling, cause we can't. This one for the books, don't worry about a thing.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 This way. I was born a in a plane. Mama said that every woman on my name. Ik ben goed